en Doritos Value en Party Packs, 2 stuks 3.99. De meeste en de beste aanbiedingen. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl en vind het gouden bonnetje. Albert Heijn bezorgt ook verspakketten, zoals nasi of teriyaki. Naki. Precies, vers en makkelijk. En een 10% korting op een verspakket en benodigdheden. Goedemorgen. Het q -music News van 7 uur, Ronald Remmelswaan. Goedemorgen. Het aantal verkeersongelukken in Nederland is opnieuw gedaald. Het waren er vorig jaar bijna 76.000, een daling van 600 met het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van de politie. De meeste verkeersongelukken waren in Rotterdam. Het gaat om ongelukken met gewonden of doden, ook telt mee als iemand wegrijdt na een ongeluk. In de straat in Utrecht, waar eergisteren gisteren een grote explosie was... ligt een gietijzeren gasleiding van ruim 30 jaar oud. Dit soort leidingen moeten voor 2030 zijn vervangen. Of de oude leiding de explosie heeft veroorzaakt is niet duidelijk. In Den Haag was in 2019 ook een explosie onder appartementen... met zo'n gietijzeren gasleiding. Sigrid Kaag heeft een nieuwe baan, opnieuw in het Midden-Oosten. Ze gaat in een raad zitten die een nieuw Palestijns bestuur in Gaza gaat helpen. In die raad zit ook de Britse oud-premier Tony Blair... Kaag was al eerder betrokken bij Gaza, want hiervoor was ze vn gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten. En het Amerikaanse ministerie van Justitie begint een strafrechtelijk onderzoek... naar Tim Waltz, gouverneur van Minnesota. We kennen hem ook nog als running mate van Kamala Harris. Waltz zou de vreemdelingenpolitie ICE hebben tegengewerkt. Een agent van ICE schoot vorige week een vrouw dood in de stad Minneapolis. Dan het weer van Weer Online... In het westen vanochtend nog een paar buien. Vanmiddag droog en dan breekt ook de zon door. Het wordt 7 tot 11 graden. En tot over het AP nieuws Q-music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld. Wel twee flitsers gespot. Eentje op de A12 van Zoetermeer naar Den Haag bij 11.5. En er wordt gecontroleerd op de A28. Zwolle richting Amersfoort bij hectometerpaal 36.1. Q-music, Jorien Renkema. Ja! Welkom op je zaterdag. Queen en David Bowie krijg je zo meteen naar Coldplay en We Pray. Music. Oh, oh, oh, oh, oh.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 so slash and so de allerlaatste en dus de allermooiste 17 januari 2026 van je leven. Ik heb even een mini vakantie gehad, daarom was ik er vorig weekend niet. Ik heb me precies tijdens die sneeuwstorm des doods laten insneeuwen op een vakantiepark. Dat was echt toevallig. We hadden dit maanden geleden al geboekt, maar dit voelde echt als een zegen. Het was zo fijn. Ja, sorry, het klinkt misschien lullig, maar... In het nieuws hoorde ik dan over hoe mensen uren in de file stonden op weg naar hun werk. Overal was drama. En ik dacht vooral, ja, laat maar gewoon komen. Ik had een vakantieboerderij met open haard. En uh, tijdens die allerergste sneeuwdag hebben we zelfs een uh, compleet gourmetstijl met vleespakket laten bezorgen naar ons huisje. Want dat kon daar op dat vakantiepark. Dus ja, dat was echt top. Kan niet anders zeggen. Nou, vanochtend kon ik gelukkig weer over een brandschone snelweg naar de studio van Q rijden. Net als jij, vroeg aan het werk op deze zaterdagochtend. Terwijl heel Nederland nog massaal aan het uitslapen is, zijn wij weekendwerkers bezig om de maatschappij draaiend te houden. weet zeker dat jij nog veel belangrijkere dingen aan het doen bent dan ik, als simpele radio DJ. Laat vooral even van je horen via de Q-app, dat is alleen maar gezellig. En dan weet je dat je niet de enige bent die wakker is op dit tijdstip. Zometeen hoor je Pink na Oppenbach. to the clouds where we can fly away. And if it's time to We're mij in een uitverkochte Ziggo Dome. Olivia Dean hoorde je op Q-Music, de nummer 2 in de top 40, Man I Need. Het is uh, zaterdagochtend, 20 minuten over 7. Ik ben uh, vereerd dat jij uh, je weekendochtend met mij op de radio wil doorbrengen. Ik vroeg je vooral om uh, iets van je te laten horen via de Q-Music-app. Dat deed Serena, die zegt goedemorgen Jorien, ik ben het begonnen met mijn krantenwijk, 91 kranten. Ik heb geen idee of dat veel of weinig is, Serena. Ik heb nooit de krantenwijk gehad, maar werk ze. Uh, Dit dus vind ik een heel leuk berichtje van Wil, die zegt... Uh, Dag Jorien, elke zaterdag weer of geen weer gaan wij naar Duitsland... om onze favoriete broodjes en stokbrood te halen. Dus vandaag ook weer, de wegen zijn gelukkig goed en schoon. Dat vind ik leuk. Ik woon ook uh, dicht bij de Duitse grens, Wil. En uh, ik heb laatst ook uh, broodjes gehaald bij de conditorij. En uh, dan, ja, ik ben heel slecht in Duits, dus ik ga dan de hele weg... In de auto ga ik echt in mijn hoofd oefenen met hoe ik dat dan moet doen. Weet je wel? Goedemorgen. Ik mag te kernen. Ik vind het belangrijk om heel netjes te zijn. Hè? Dus ik ga dat dan helemaal oefenen. Nou, toen kwam ik daar binnen in de conditerij. En na, na, na twee woorden al zei de verkoopster Niederlandisch. En toen hadden ze er een Nederlandse collega bij. Dus kon ik gewoon in het Nederlands verder. <laughs> Jeroen, die zegt "Goedemorgen." Ik ga er ook weer voor een rondje melk rijden. Wendy is onderweg vanuit de nachtdienst. Lekker haar bed in zometeen. Nou ja, dat kan natuurlijk ook nog, hè. Nachtwerkers. Uh, Linde is niet aan het werk, maar wel wakker. En al drie uur onderweg richting Oostenrijk. Lekker! Rij voorzichtig, Linde. Je luistert naar Q Music met nu Nickelback. Goedemorgen. Never live like a blind man. I'm sick a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how feeling and this is how you remind me This is how Zegt, Goedemorgen Jorien, ik ben net klaar met mijn allereerste nachtdienst ooit. Ik heb nog nooit zoveel koffie gedronken in een paar uur tijd. Nou, sterkte Remco, euh, als ik er voor jou eentje zou moeten verzinnen, dan zou dat dus deze zijn. Soundtrack van je weekend. Want dat is hoe het zo meteen werkt. Na half acht ga ik op zoek naar de soundtrack van misschien wel jouw weekend. Dat is een uitdaging die ik elk weekend graag aanga. Jij mag mij laten weten via de Q Music app hoe je zaterdagochtend eruit ziet. Hoe ben je wakker geworden? Wat zie je om je heen? Wat zijn je plannen? Dat soort dingen. En dan ga ik daar een liedje bij verzinnen. Nou, in het geval van Remco zou dat dus één uh, kopje koffie zijn. Maar ik zal je nog wat meer voorbeelden geven om je even te inspireren. En uh, misschien sta je uh, zometeen langs de lijn van het sportveld vandaag. Ben je onderweg daar naartoe. Nou, dan zou ik deze kunnen draaien. Of uh, je bent uh, onderweg om uh, een weekendje met de familie naar de Ardennen te gaan. Dat is het idee. Stuur bij jouw plannen via de Q-music-app deze kant op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 Ga dus snel naar de winkel of trekpijster.nl. Goedemorgen, de dag begint vooral in het noorden nog wat grijs en regenachtig. Later klaart het op en komt er ook in de rest van het land de zon door. En daarmee is het zo'n 4 tot 8 graden vandaag. Q-Music verkeersinformatie door Flitsmeister. Er is één file gemeld, die staat op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle. Tussen Fase en Epe, drie kilometer vertraging. Maar dat zorgt slechts voor drie minuten. Nou, dat kan je hebben toch? Flitsers zijn er gezien op de A12 van Zoetermeer naar Den Haag... bij hectometerpaal 11.5. Op de A16 Breda richting Dordrecht bij 58.9. En er wordt gecontroleerd op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij 36.1. Q-Music, Jorien Renkema.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 Q-Music binnen, slaapdronken, stammelin' in. Cyril de hordia. Nou, Nederland is overduidelijk wakker. Ik uh, krijg echt ontzettend veel berichten in uh, de Q-Music app. De soundtrack van je weekend. Uh, er zijn mensen die trouwjurken gaan passen. Ik heb kraamverzorgsters in de app. Vakantiegangers. Iemand die een gigantische snoek heeft gevangen. Echt doodeng, lijkt wel een haai. Uh, buschauffeurs, iedereen meldt zich. Maar Serena heb ik even gebeld. Dag Serena. Hoi, goedemorgen. En ik wil eigenlijk uh, speciaal voor jou even een ander muziekje instarten. Want ik vind dit al toepasselijk. Herken je hem al? Ja, zeker. <laughs> ben je een fanatiek kijker ook? Nee, nee, dat niet. Oh, nee. Is, is dit dan eigenlijk zoiets hè, heel handbakt? Even voor de mensen die nog geen idee hebben. Uh, is dat iets wat jij niet kijkt? Of dat je denkt, ja, dat zijn amateurs. Dat vind ik allemaal echt is niet professioneel genoeg. Nee, nee, uh, heel wat bak is eigenlijk ook bedoeld voor de thuisbakkers. Ja. En uh, ja, daar hoor ik uh, inmiddels niet meer bij. Nee! Dus, uh, ja, nee, en ik kijk sowieso niet zo heel erg veel TV, moet ik zeggen. Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Want voor de duidelijkheid, jij bent inderdaad allesbehalve een thuisbakker. Want uh, jij bent onderweg naar uh, Parijs voor een heuse patisseriewedstrijd. Ja, dat klopt, ja. ja mijn teamgenoten die, uh, gaan meedoen aan een uh, Europese patisseriewedstrijd. En uh, dit is dan een voorronde, dus daar gaan wij uh, bij kijken. Wat te gek. Maar je zegt ja, ja. kijken, mag je ook proeven dan? Nou, uh, nee. De juryleden die komen het alleen te proeven. Uh, maar ik kan wel zeggen, ik heb ze al wel allemaal al geproefd. Oh, het ja. is wel heel erg tof. Wat, kun je iets noemen wat jouw teamgenoten gaan maken tijdens die grote wedstrijd? Nou, De opdracht is eigenlijk best wel groot. Uh, ze zijn dus met z'n drieën. Uh, de één is verantwoordelijk voor een heel ijs-showstuk. Wow. Uh, dus die moet uit één groot stuk ijs moet die dan wat gaan maken... Uh, de ander moet dat uh, met suiker doen. Uh, en weer een ander uit chocolade dus, En het zijn allemaal best wel grote showstukken. En alles is echt met de hand gemaakt. Uh, en daarbij uh, zitten er dus ook nog een aantal desserts en patisseriegerechtjes. Oh, wauw. Wat een gek, zeg. En wat valt, ja, er dan, wat valt er uiteindelijk te winnen? Ja, eh... Uh, wat, wat uiteindelijk echt de hoofdprijs is... moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dat niet helemaal weet. Dat is al niet helemaal expert. Uh, maar dit is in ieder geval eerst de, de, de halve finale. Ja. Um, en ja, als we daarbij doorgaan... dan moeten ze we dus weer een jaar uh, knallen en trainen. En dan uh, over een jaar is de, de finale in Lyon. Wauw, wat een gek zeg. Ja, echt super, ja. Dus zij strijden eigenlijk voor, um, voor de eer van Nederland ook. Als, als Nederlands team doen zij dus mee. Ja, ja, klopt. Ja, en, uh, nou ja, als je het leuk vindt, kun je het ook uh, op een Instagram-pagina... kun je het allemaal live uh, volgen oh, en meekijken. Ja. Noem hem even, wat is die Instapagina? Uh, CM Patisserie. CM Patisserie? Laagstreepje Netherlands. Check, oké. Okay. Nou, uh, je hebt, ik heb je natuurlijk aan de telefoon voor de soundtrack van je weekend. Wat mijn belofte is uh, dat ik speciaal voor jou iets ga draaien op de radio... wat volgens mij toepasselijk is voor jouw weekend. Jij bent onderweg naar Parijs voor een patisseriewedstrijd. Ik kom uit op deze van Maroon 5. Heel erg leuk. Ja. Nou, daar ben ik blij mee. Ik vind het zelf ook een fantastisch liedje. Dus uh, nou, ja, we hebben helemaal nee. zes punten gegooid, al zeg ik het zelf. Ja, echt tof. Dankjewel. je wel. Sreda, doe het hele team de groeten. Succes. Van Serena. Zij is onderweg naar Parijs voor een Europese patisseriewedstrijd. Ze gaat haar collega's aanmoedigen, maar niet zo heel veel proeven. Dat dan weer niet. Zometeen op Q-Music hoor je André Iglesias. Baila Mos komt eraan. Na de nummer 5, de top 40. Deze prachtige van Shanna Spyro, Die on This Hill. Listen, all uh, to me. There'll be a day I'll be more. Eigenlijk is dat helemaal niet hoe je het hoort uit te spreken. Hè? Ja, ik denk niet dat ik zo goed uh, Spaans kan. Maar um, hoor even hoe Google Translate het woord uitspreekt. Bailamos. Bailamos. Terwijl Henrik heel duidelijk zingt bailamos. Ja, eigenlijk ligt gewoon de klemtoon op de verkeerde lettergreep dus. En dat heeft een heel grappige reden. Dit liedje is geschreven door een Brit die geen Spaans spreekt. Die heeft er gewoon een, een, een woordenboek bij gepakt. Die dacht, nou, wat is nou een leuk Spaans woord? Ah, bailamos. Toen Enrique Iglesias vervolgens die demo te horen kreeg, heeft hij zich gewoon aangepast. Hij heeft gewoon die klemtoon verkeerd gezongen zoals het liedje geschreven was. Want ja, dacht Enrique Iglesias, als ik dat ineens anders ga doen, dan past het niet meer in het liedje. Dus hij heeft gewoon al zijn trots als Spanjaard opzij gezet. En hij heeft dus gewoon ja, het woord verkeerd gezongen alsof zijn neus bloedde. Ja, ik zou het niet kunnen. Ik ben echt een, een trotse taalnatie. Ik zou nooit iets verkeerd uitspreken omdat iemand anders dat voor mij geschreven had. Ja, vind ik gewoon raar. Nou goed, terug naar de muziek. Thomas Gray ga je horen op q Music. Oh wacht, dat had mijn collega geschreven.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 Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 30% korting op vloeren en deuren. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl Opnieuw je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl. Ik wil van mijn auto af. NL. Ik wil van mijn auto af.nl Hé, hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Ik wil, ik wil, ik wil van mijn auto af. Hé jij daar! Droom je van een eigen bedrijf? Wacht niet langer! Zet vandaag de stap met... Samen succesvol starten. Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen werkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals roejochert van de Zaatse Hoeven voor 79 cent. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje. Van Heijn. Nu 15 maanden gratis voor starters. Hey, boekhouden